De q komt vrij bij vroeggeboortes van geiten. Volgens het kabinet vormt de ziekte een steeds grotere bedreiging in Nederland. Klink besluit eind dit jaar of er extra maatregelen nodig zijn. De Amerikaanse ambassadeur in Kabul heeft tegenover president Obama zijn twijfels uitgesproken... over het sturen van extra troepen naar Afghanistan. Dat meldde Amerikaanse media. Ambassadeur Eikenberry zou bezorgd zijn over het onvoorspelbare gedrag van de Afghaanse president Karzai... en de corruptie binnen zijn regering. Amerikaanse generaal McChrystal heeft Obama juist opgeroepen tienduizenden militairen extra te sturen. Obama neemt naar verwachting binnen enkele weken een besluit. Minister Eurlings pakt de geluidsoverlast aan van treinen op het HZL-traject tussen Amsterdam en Rotterdam. Vooral de treinen die nu tijdelijk worden ingezet veroorzaken veel lawaai. Eurlings laat ze daarom nog deze maand aanpassen. De tijdelijke treinen worden vanaf volgende maand geleidelijk vervangen door de Thalys. De gemeente Amsterdam is onvoldoende geïnformeerd over de risico's van de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. Ze waarschuwen dat het boren van de metrotunnel tot veel meer schade kan leiden dan wordt aangenomen. De vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad wil dat de Amsterdamse gemeenteraad opnieuw onderzoekt wat de risico's zijn van het project. De directeur van de VN Voedsel- en Landbouworganisatie roept op tot een hongerstaking komend weekend... Door een dag niet te eten kunnen mensen zich volgens hem solidair verklaren met de ongeveer 1 miljard mensen die echt honger hebben. Zelf gaat hij 24 uur vasten. Aanleiding is de wereldvoedseltop die maandag in Rome begint. Het weer vanuit het zuiden gaat het de komende uren regenen. Vanmiddag breekt vooral in het zuiden en midden de zon door. Dan wordt het zo'n 13 graden. In het noorden wordt het hooguit 6 graden. Dit was het...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 Let's go.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 He are the good.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 called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 Things to do.